Op de A12 bij Arnhem is een vrachtwagen door de vangrail geschoten en gekanteld. De chauffeur kon zelf uit de cabine klimmen. Op de plaats van het ongeluk, bij knooppunt Velpenbroek, is een grote ravage ontstaan. EU-buitenlandcoördinator Ashton is in Egypte om te praten met de interimregering die gisteren werd beëdigd. Ashton zal ook gesprekken voeren met de moslimbroederschap. Iets wat de Amerikaanse gezant, die gisteren in Caïro Cairo was, niet deed. Vandaag waren er weer betogingen van tegenstanders van de nieuwe regering in Egypte. De Albuès wordt vanavond voor alle verkeer afgesloten. Morgen eindigt daar de 18e etappe van de Tour de France en in verband ermee zijn nu al honderdduizenden wielerfans op de bergen in de Franse Alpen. Vanaf half negen is de beroemde berg in de Tour niet meer toegankelijk voor auto's. Iemand die dan toch nog naar boven wil moet lopen, zegt de Nederlandse politieman. Hij ondersteunt met een andere Nederlandse collega de 800 Franse politiemensen op de Albuès. De etappe naar de Alp trekt altijd veel Nederlandse tourfans. In de Tour hebben de Nederlanders in de klimtijdrit van vandaag... terrein prijs moeten geven. Pauke Mollema eindigde als 1e en zakte van de tweede naar de vierde plaats. Ook Laurens Sendam verloor tijd, mede door een val. Hij staat na de tijdrit van vandaag op de zevende plaats. De zeventiende etappe is gewonnen door klassementsleider Christopher Froome. Het weer, nog steeds veel plaatsen zonnig, maar ook wat bewolking. bij maximaal 27 graden. Vanavond blijft het nog lang warm... Vannacht plaatselijk nevel en lokaal mist. Morgen opnieuw vrij zonnig en maximaal 28 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB verkeersinformatie. Door het ongeluk met de vrachtwagen vanmiddag bij Arnhem is de A12 nog steeds in beide richtingen dicht. De hoogte van het knopend Velperbroek. En dat blijft de komende uren zo. Een verkeer van en naar Duitsland kan het beste omrijden via Nijmegen en Boxmeer.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 en heren, goedenavond. Het is deze zomer een van de grootste transfers in de wereld van de radio. Onze gast verhuist van de commerciële radio naar de publieke radio om precies te zijn van Q-music naar de KRO, waarvoor hij op Radio 2 vanaf januari een lunchprogramma gaat maken en daarmee is hij de officiële opvolger van van Frits Spits, die naar Radio 1 vertrekt. Hier is Gijs Taverman. Uw presentator is Petra Possel. Klinkt als een hele grote zak met geld. De grootste radio-transfer <lacht> van het nou, jaar. Dat, dat is heel grappig dat je dat zegt, want dat, dat dacht ik ook. En dat, dat als ik het zo hoorde, denk ik van nou, dat is echt uh, dat is de mega Word jij ook zo'n man met zo'n kruis op het voorhoofd, die <kwijnt> foto althans, die op de voorpagina van de Telegraaf komt te staan, als groot verdiener bij de publieke omroep? Nee, want ik ga van de commerciële omroep naar de publieke omroep. Dus dus, het is, het is, het is, het is precies een om, het is precies Het is precies andersom. Het is een adelaar. Ja, nou, nee, dat valt ook wel mee. Ik. Uh, het, we gaan het toch niet alleen maar over geld hebben Ach, vanavond of zo, nee, toch? Nee, helemaal niet. Ik dacht, maar het, is meteen, ik het is een mooi begin om, uh, om te openen. Ik, ik, ik behandel dit alvast en dan <laughs> hebben we dat alvast gehad. Nee, ik... Uh, je ik bent ik niet, heb... voor, het ik omroep, ben niet ja. voor het geld naar de publieke omroep? Ik ben niet voor het geld naar de publieke omroep toegegaan. Nee. Dus dan moet het wel voor de kwaliteit zijn. Ja, dat zou je bijna zeggen. En ik denk dat dat ook zo is. Ja, ja. ja. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Je gaat vanavond een uur over jezelf praten. Dat heb je vanochtend <laughs> ook rondgetwitterd. Vanavond mag ik een uur over mezelf praten op Radio 1. Ik heb, ik heb met expres wel een lachenbekje erachter erachteraan gezet. Want ik, ik vind het heerlijk om over mezelf te praten. Maar dan als het op de radio gebeurt en, en met jou en op Radio ja, 1. Ja. En dan in een programma dat heet Kunststof. Dan vind ik het ook best wel een beetje eng. Ja, Moest je wat overwinnen om ja te zeggen of dat niet? Nee, ik hoefde niets te overwinnen. Maar ik dacht wel, we gaan het in godsnaam nou een, een uur over hebben dan. Ja, daar heb ik ook heel lang over na. <laughs> Ja. Want ja. toen dacht ik, dat gaat goed komen. Ja? Ja, ik ben daar zeker van. Okay. Ik twijfel geen moment hierover. We ja. gaan eerst naar sport. Dat gaan we gewoon doen. EK voetbal. Frank Wilaert. Ja, ik help gewoon een beetje mee hoor, om het uur door te komen. Is geen probleem. 49 minuten zijn we onderweg. Bij, het, eh, bij de EK-voetbalwedstrijd tussen de Nederlandse voetbalvrouwen en die van eh, IJsland. Nederland is de rust ingegaan met een 1-0 achterstand. En daarna zijn ze teruggekomen met één wijziging in het elftal. René Slegers, controlerende middenvelder, is er afgegaan. Een iets aanvallender ingestelde Anouk Dekker is daarvoor teruggekomen. Maar eh, dat heeft nog niet eh, toegeleid dat Nederland meteen weer het heft in handen heeft... Eh, na de rust tegen IJsland, voor de rust. Heeft Nederland serieuze kansen gehad om de score te openen. Dan wel om de gelijkmaker te maken. En uh, heeft dat uiteindelijk niet weten te doen. Het grote probleem namelijk van dit Nederlandse elftal op dit EK is doelpunten maken. Nu heeft Manon Melis, de centrale spits, heel veel ruimte. Maar loopt ze op het middenveld. En moet ze zelf de paas gaan geven. En die doet ze dan veel te diep. En dat gebeurt ook voor rust als de bal richting Manon Melis zelf gaat. Veel te diep. voor Manon Melis zelfs niet te halen. In dit geval is Kirsten van der Ven degene die het bij Lange na de de bal niet kan belopen. Kortom, de eindpaas, zoals dat zo mooi heet in uh, voetbaltermen... Daarom breekt het aan bij de Nederlandse voetbalvrouwen. En als ze dan een keer kunnen afdrukken richting goal... dan wil het ook niet uh, goed genoeg lukken. 50 minuten zijn we aan het spelen. Nederland heeft nog 40 minuten om minimaal één goal te maken. Daarmee zouden ze zich misschien wel kunnen kwalificeren voor de kwartfinale. En als ze twee goals maken, dan weten ze zeker... dat ze naar de kwartfinale van het EK gaan. Zolang is, zover is het nog lang niet. En anders moeten ze, geloof ik, gewoon naar huis... Frank je dankjewel. Ja. Ja. Lieve luisteraars, welkom bij Kunststof. Woensdag 17 juli is het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. Vier keer per week zijn we er, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Zo langzamerhand weet u dat wij het zeer op prijs stellen als u reageert op deze uitzending. Doe dat dan via het gastenboek van onze website, radiokunsthof.nl. U mag ook twitteren, hashtag radiokunsthof. En wat wilt u dan allemaal weten van Gijs Staverman? Mijn ja. hele generatie zeg ik gewoon, ik, ik zeg even heel royaal... ergens tussen de 40 <laughs> en 60. <laughs> heeft al een grote veel, generatie. Ja, ja. Een hele grote, brede generatie. <clears throat> heeft, heeft heel veel Grijs Tavenman gehoord. Want die man die is gewoon al twintig jaar onafgebroken op de radio. Ja, klopt toch? Dat klopt, ja. En je bent nog ondernemer ook. Je maakt programma's, je bedenkt programma's... je produceert programma's, je doet ook allerlei andere dingen. Dus je... Nou, ik maak programma's, bedenk programma's. We zijn toevallig nu met een tv-programma... zijn we bezig met mijn bedrijf. Maar voornamelijk wat ik met mijn bedrijf doe is... Andere bedrijven helpen met hun mediabehoeften. Dus stel dat zij willen iets op het internet willen doen, ze willen iets met commercials doen, ze willen, ze zien door de bal het borst niet meer... omdat het heel ingewikkeld is uh, om, om uh, bedrijven te bereiken... of, of radiostations of tv-stations. <coughs> Daar probeer ik ze mee te helpen. Ja, dus dus je... ben niet, ik ben niet echt een producent van tv- of radioprogramma's. Nee, dus je bent geen ik... Reinhard Oerlemans? Nee, Maar je niet. levert wel, je levert aan. Uh, ja. je, je levert ideeën aan of je, je, je, ja, je ondersteunt. Ja, we helpen, we helpen bedrijven met... Loopt uh, het eigenlijk ja, goed, jouw bedrijf? Uh, nou, het, in deze tijd uh, mag het beter lopen dan... Uh, uh, dan, dan, dan, dan, dan nu, want het, het gaat, aan de ene kant gaat het, uh, het oké. Okay. We kunnen onszelf bedrijven zoals dat heet. Mm -hmm. Aan de andere kant is het, is, het is wel lastig. Ja, mensen die beknibbelen ook op, uh, op media-uitgaven. Welk programma ben je eigenlijk nu aan het maken met het bedrijf? Nou, zoals ik net zei, we maken niet echt nee, programma's. Maar... maar we zijn nu met, uh, met een aantal bedrijven zijn we bezig om uh, commercials te maken voor de radio... We zijn met een uh, bedrijf zijn we bezig om filmpjes te maken... om zichzelf te promoten in het buitenland. Ja, ja, uh, in ja. Japan, in Amerika zijn ze daar nu mee bezig. We zijn de presentatiemodule zijn ze, zijn we voor ze aan het maken. Dus dat is, dat is heel gevarieerd. In, in de, Had jij in hier gebied. ook gewoon verstand van? Uh, nee, dat heb ik geleerd. Ja? <laughs> ja. Heb je jezelf aangeleerd, ja. dit vak? Uh, ja, omdat ik uh, best wel wat... Zoals jij zegt, ik, heb, ik doe twintig jaar radio... Ik heb heel veel tv-programma's gedaan. Ik denk dat ik iets weet uh, van bepaalde vormen van media. En ik ben super geïnteresseerd in, uh, in sociale media... en wat dat op dit moment het effect is... of wat het effect heeft op, uh, op mensen. En um, ja, daar probeer ik ze in te adviseren en, en in te helpen. En, en kan je daar nog een, een soort grote visie, als we nu toch bezig zijn... een grote visie uiteenzetten over die sociale media? Over. Nou ja, hoe, hoe is de mens eigenlijk in relatie tot de sociale media? Nou, de sociale media. Kijk, ik denk dat, dat mensen over het algemeen heel fijn, of het heel fijn vinden om dingen met, met elkaar te delen. <coughs> en de mogelijkheid nu is uh, aanwezig om dat ook via internet, via Twitter en via Facebook... om dat ja. ook op, op een makkelijke manier te doen. Uh, al die vormen van media die bieden zich aan. En mensen die gebruiken dat op de manier uh, zoals zij denken dat ze het moeten gebruiken. Vroeger had je bijvoorbeeld sms bij mobiele telefoons en daar zaten voorgeprogrammeerde berichtjes in. Ik ben, puntje, puntje, zoveel minuten later thuis. Ja. Later dachten mensen van... hé, hey, maar mensen die gaan met, met hun toetsen... gaan ze zelf allemaal uh, berichtjes gaan ze versturen. Dat hadden de makers nooit bedacht. Ik weet niet of de makers hadden bedacht, zoals Facebook en Twitter... dat het ook precies zo gebruikt zou worden zoals het nu gebruikt wordt. Ik denk dat wat je op, uh, op sociale media sites ziet, is dat... Ja, het heet wel een sociale media site, Maar als, als ik Facebook mag geloven, dan denk ik dat iedereen aan de champagne en aan de caviar en met hele grote groepen vrienden elke dag alleen maar de time of his life heeft. En ja, maar mij... emo-dipjes zet je niet op Facebook. Nee, dat, terwijl het toch een sociaal medium is. En ja. als het sociaal is, dan deel je dat soort dingen ook met je vrienden. En dat doe je dan weer niet. Dus daar gebruik je dan Facebook weer niet voor. Het is meer een soort... Halleluja. Halleluja, uber sociale, sociale medium-vorm, uh, ja. Maar ben jij dan ook met je bedrijf uh, aan het nadenken... over hoe je de mogelijkheden van die sociale media eigenlijk beter uh, kunt gebruiken ja, we of anders met, aan kunt wenden? Als ik met bedrijven praat, dan, dan probeer ik ze wel um, kenbaar te maken... Wat, wat de mogelijkheden zijn van al die verschillende vormen van media. Wat radio doet met mensen is heel anders dan wat televisie doet. Wat is het verschil dan? Nou, uh, het ene is visueel, het andere is auditief. Mm -hmm. En uh, de radio kun je heel makkelijk in de auto beleven. Het, volgens mij op de, de meest perfecte manier in de auto beleven. Je kunt uh, televisie, dat, ja, dat is... Als je daar reclames uh, op uitzendt, dan ben je toch met, met, met hagel aan het schieten. En daarom heet het ook broadcasting natuurlijk. En mm -hmm. um, de verschillende vormen van media die zich nu aandienen... ja, dan kun je toch wat gerichter mm -hmm. met je klanten... want daar is Facebook natuurlijk wel weer heel interessant mm -hmm. uh, voor. Als je zegt, nou ja, ik ben ontzettende fan van, uh, van Dexter of van radioprogramma's... dan weten mensen, die kunnen dan daaruit al uh, concluderen... dat je dus dat dat de mensen zijn die je, die je nodig hebt. En vooral als je een, een maker van, uh, ik, ik zeg maar wat, Dexter bent... dan kun je series alvast naar ze toe sturen. Je kunt ja. mensen alvast uh, enthousiasmeren over hetgeen wat er gebeurt. Ja. Wat maakt eigenlijk dat jij, want dat ben jij, een echte radioman bent? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Dat, dat weet ik niet zo goed. Ik uh, weet wel dat ik toen ik heel jong was... ik denk een jaar of twaalf, dertien... toen wilde ik heel graag uh, uh, beroemd worden... Dat was uh, mijn, uh, mijn doel. En dat, dat... dat is een heel lief doel. Is ja, dat is een heel lief, lief, lief doel. Maar dat, dat had je toen als 12, 13 jaar ja. jongetje. Uh, je had van dat soort lieve doel. Je wilde piloot worden. Of ja. je wilde brandweerman worden. Of je wilde beroemd worden. En ik wilde beroemd worden. En toen dacht ik ook tegelijkertijd... Ja, maar dat is eigenlijk geen vak. Want ja, ja, waar kun je dat leren dan een beroemd worden? En toen dacht ik... Ik zou wel iets willen doen waar ik bekend mee zou kunnen worden. En tegelijkertijd merkte ik dat ik... Ja, ik vond muziek uh, fantastisch. En ik vond vooral de muziek fantastisch. Uh, wat het effect was als je een plaatje hoort op donderdagavond. Of een nummer hoort op zondagochtend. En ik had uh, uh, toen de tijd twee broers. Die, uh, waarvan de een, die had een uh, die, die wilde heel graag priester worden. En de ander wilde heel graag het nachtleven in. <lacht> die combinatie <lacht> die, uh, die was later misschien. Maar, maar die hebben toen op een gegeven moment hebben die mij geleerd dat. Uh, Remco, die, die, die deed op donderdagavond... draaide uh, uh, in de, de, de Village People bijvoorbeeld. En dat had hij dan gehoord in een club of in een, in een discotheek. Met dat supergeile nummer YMCA uh, of zo. Nou, nee, het, nou, nee, nee maar... Het, nou ja, ook. ook. ook. En uh, uh, Ruud, dat, uh, die, die draaide Frank Poesel... en dat soort uh, klassieke muziek ja. op zondagochtend. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat past dus heel goed daar. En dat past dus daar. En als je dus muziek draait op uh, andere tijdstippen... dan krijg je dus dat... En ik vond het heel bijzonder dat wat muziek met, uh, met mensen doet. Uh, je wordt daar enthousiast van of je wordt er verdrietig van. Of je, uh, je hebt daar een speciaal beeld bij. Of je kan er een verhaal bij vertellen. Mm. Dat is alles wat muziek met zich meebrengt. En ik ken bijna niemand die niet van muziek houdt. Mm -hmm. Ik ken wel heel veel mensen die niet van bepaalde genres houden. Maar... Ik ken bijna niemand die, die muziek niet leuk vindt. En, uh, dus dat beroemd worden wat je wilde, die ambitie... die koppelde je aan, aan, aan de liefde voor muziek? En nou, dan toen lag... dacht ik, nou, dat is later gekomen. Want toen dacht ik, ik kan geen muziekinstrument bespelen. Ik denk, maar ik kan nou wel proberen om plaatjes te draaien voor mensen... In om misschien een uh, vrolijke of gezellige of leuke stemming te krijgen. Mm -hmm. En dat was mijn goal toen. Dat was mijn doel. En mijn broer die nam mij toen ooit een keer mee... Uh, naar een enorme COC-feest in Alkmaar was dat... En toen zei mijn moeder tegen mijn broer, dat weet ik nog heel goed, van doe je wel voorzichtig met hem? En ik had totaal geen benul over wat het COC of wat, wat dat dan ook was. Viel je wel dat, wat... op dat er heel veel jongens waren? Of? Ja, dat viel me wel op, ja. Maar wat me het meeste opviel is dat er twee plaatsspelers stonden in een, uh, in een mengpaneeltje. <laughs> en zo'n microfoon, en die stond er dan tussen. En daar wilde jij wel achter? En toen dacht ik van ja, maar dat, dat wil ik doen. Je bent nogal ver gegaan in die ambitie. Althans, je hebt uh, heel Hilversum, heb ik begrepen, bestookt. Zeven jaar lang. Zeven jaar lang. Ja. Met van die zelfgeplakte cassettebandjes. Ben ik dan bang ja, of niet? Ja, cassettebandjes. En ja volgens mij had je toen nog geen cd's. Maar uh, ja, het was, Jij was gewoon dat irritante jongetje... wat altijd maar weer bij Lex Harding ja. aanklopte. Of nou, bij... terwijl, ik, terwijl ik ook heel verlegen was. Want ik durfde nooit voor de, voor de deur te gaan liggen... of, uh, of aan te bellen of uh, de telefoon te pakken. Ik moest het altijd wel met, ja, met cassettebandjes doen. Of ik heb zelfs nog privé's en stories nagemaakt. Of, of wie, hoe is het? Een weekend of de party. Heb ik nog nagemaakt. En uh, Gijs Staafman, dat is een nieuw talent van Hilversum. En die moet je aannemen. En, oh, wat is met, een, met een pritstift. Ja, het is <laughs> dat is echt. Zo Diederik Stapel. Je hebt gewoon alles lopen <laughs> vervalsen gewoon. Nou ja, net, nee, ja, maar ik had wel een doel. Ik, wil, ik wilde het graag. Ja, dat was mijn doel. Ik wilde dat graag bereiken. Ik wilde gewoon. Ik, wilde die ik vind het worden. goed dat je dat zo hebt gedaan. Ja, maar ja natuurlijk. Want, ja. want je hebt het voor elkaar gekregen. Ja. Hoe heb je dat. Hoe, hoe, hoe werd je uiteindelijk binnen? Nou, ik heb, ik heb zeven jaar heb ik, uh, gesolliciteerd. En ik werd uh, continu afgewezen. Maar ik werd wel altijd uitgenodigd op een sollicitatiegesprek. Ik weet nog dat ik. Ik, had altijd, ik maakte altijd geweldig. De, dus de privé die ik dan namaakte, die zag er prachtig uit. Of de cassettebandjes die ik dan insprak, die, die klonken heel goed. En dan werd ik uitgenodigd. Ja, dan was ik zo zenuwachtig. En dan denk ik, oh, dan moet ik met ze praten. En dan, dan lukt het niet. En dan, dan vinden ze me niet leuk. En uh, nou, daar dat, dat had ik helemaal geen ervaring mee. En toen uh, heb ik een keer een screentest gedaan bij Rob de Boer Producties. Dat was in Bussum. En dat was dan de, ja, de, de, de leverancier van, uh, van alle programma's bij Veronica. En die maakte ook Countdown. En de top 40 deed hij toen. En toen kreeg ik een briefje van Lex Harding. En die zei van... Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel goed wat je doet. En je ziet er goed uit. En uh, je hebt ook wel een lekkere stem. Maar ik kan er helemaal niks mee. Want uh, ja, uh, ik zit vol. En uh, mm -hmm. ik, heb, ik heb genoeg mensen. En toen dacht ik van... Nou, dat zal je niet zomaar sturen. Dus toen kreeg ik... Dat was een, een, eigenlijk een soort uberafwijzing. Waardoor ik weer een soort enthousiasme kreeg om te denken van ja, maar hou even. Als jij zo'n brief gaat sturen, dan ga ik het nog een keertje extra proberen. En toen heb je ik gewoon heb een allemaal DJ bandjes omgebracht. gemaakt en oh nee, nee, nee ik, heb, nee. ik heb nooit remleidingen doorgesneden of zo. Maar. Toen heb ik allemaal bandjes gemaakt en toen ben ik uh, later nog een keer gecontact door Hans van de Veen. En die zei van nou, Lexi heeft jou een half jaar geleden een briefje gestuurd. Wie is Hans van de Veen? Hans van de Veen was de rechterhand van Lex. Harry. Oh neem niet Dat waar. was de. Sorry, dat had ik er even bij. Nou met, ja, dat uh, geeft. Dat is hem. alweer zo'n tijd geleden. <laughs> Het klinkt alsof het de dag van gisteren was. En toen, uh, dat, uh, dat zei, hij zei toen in het briefje, hij dat ja, een half jaar geleden heeft Lex dat tegen je verteld. Uh, we vinden het nog steeds heel erg leuk, dus wat in het vat zit, puntje, puntje, puntje. Nou, toen denk ik, dit gaat nog eeuwen zo door, dus ik ga maar net zo lang bandjes sturen, totdat ze er helemaal doodziek van worden. En toen nodigde hij me een keer uit en toen zei hij van nou, laten we maar eens een kletsen. En toen mocht ik de nacht gaan doen. Toen mocht ik in één programma... Oh, Wat een Nacht heet dat, hè? En dat, ja, dat was een overkoepelend uh, programma. En dat werd gedaan door Wessel van Diepen. Uh, ik zat daar dan in. Um, wie zat er nog meer bij? Bart van Leeuwen die zat er ook bij, volgens mij. En ik mocht dan... Uh, het geweldige tijdstip... Half drie, vijf uur doen. Ja, maar we hebben daar bewijsmateriaal voor. Oh, van. serieus? Ja, ja, daar gaan we van even naar luisteren okay. natuurlijk. Het hart van de Nederlandse radio. Oh wat een nacht. Vroeger, dat is een hele tijd geleden, dat was in de tijd dat ik nog heel erg jong was. Toen deed ze het samen met Vince Clark en dan heb ik het over natuurlijk Jezu, daar zong ze tenminste in samen met Vince Clark. Ik heb dan al wel van uh, Don't Go. Dat was de grootste hit die ze toen hebben gemaakt. En dit heeft ze helemaal in een eentje gedaan. Alice Moyet en Is This Love? Veronica's oh wat een nacht. Zeven minuten over twee. Van harte welkom. Tussen nu en vijf uur de mooiste muziek voor je geprogrammeerd. En het een aller aardigste onderwerp vandaag. 1992. Nee. Klinkt dat goed hè? Nee, als je niet al wakker was, dan ben je het nu wel. Ja. Wat een bakkelende, joh. Ja. Weet je wat ik me altijd af heb gevraagd bij jullie jongens? Nee. Hè? Jullie, radio, jullie jongens. Die, die, jullie, ja, maar jullie zijn vaak radio-dJ's, zijn vaak jongens. Ja. En, en, en die generatie tussen de 20 en 60, zeg ik dan maar <laughs> weer. Dus die jongens, die hebben allemaal zo'n stem. Ja. Waarom? Moet ik wel eerlijk dat... zeggen dat het toen wat meer was dan dat het nu is? Waarom is dat? Ja, dat, dat, dat... Daar word je niet mee geboren. Nee, daar word je niet mee geboren. Nee, dan praat je een beetje zo, omdat je dan het gevoel hebt... dat de microfoon wat zachter staat en zo, ja. Ja, dat, maar je moet ja uit de keel praten, is het, hè? Uh, is een beetje yeah. afgeknepen. Ja, maar je, je moet ook niet vergeten dat in die tijd... en dat is, nou, dan hebben we het ook twintig jaar geleden... was dat ook uh, heel stoer om dat te doen. Nee, maar, was, maar wacht dat, het, even. Was, het was ook een soort Jullie... vorm om... Uh, maar ik zeggen. dacht altijd, maar misschien... Behoor, volgens mij hoorde ik wel bij de doelgroep. Ja. Maar ik dacht altijd, die jongens denken dat dit stoer is. Maar je luisterde toch en je vond het toch fijn ja, maar om te ik, horen en nou, je werd er toch blij van. Nu we dit gesprek hebben, ga ik het gewoon maar zeggen. Ik luisterde okay. liefst heel graag naar uh, Alfred Lagarde. Ja. Nou, ik ben Als echt... er iemand was die alleen maar <tast> zo is... dan was hij dat wel. Dat is waar. Maar mijn grootste held was eigenlijk uh, Felix Mures en die praat okay. helemaal niet zo. Nee. nee, dat is waar. Heb jij ook zo gepraat? Want ik hoorde nu nou, ook een ze zweem... twee minuten geleden horen. Zo, <laughs> zo praten ik Maar nu toe. doe je dat niet meer. Nee, ik doe dat nu niet meer. Wat is het, wat het omslagpunt geweest? Um, ja, dat weet ik niet. Ik, ik, op een gegeven moment... Uh, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik heb ook niet het gevoel dat ik ontzettend mijn stem heb verdraaid. Hmm. Maar het is wel zo, als je als disjockey in een studio gaat zitten... Ja, en je zet die microfoon open... Um, dan gebruik je je stem toch even wat anders. Je, ja. je bent daar toch wat anders mee bezig... En, als je in het begin daarmee bezig bent, dan doe je dat nog wat heftiger. En later dan denk je van nou, dan weet je wel een beetje wat je doet en wat je kan. En dan dan doe je het wat minder heftig. Dus het ja. Ja, is niet echt een omslagpunt geweest. Nou ja, ik, kijk, jij hebt aan ons doorgegeven van welke muziek je houdt. Dus mm -hmm. ik dacht, nou, omdat ik toch ook een keertje dat geheim van de Smit wil. En je weet ook nooit of ik het nog nodig ga hebben in mijn... Uh... Wellicht dat je misschien ook een transfer gaat maken. Precies, dat, uh, de, een ja, van de grootste... Dat jij terug naar de commerciële omroep gaat. Bijvoorbeeld, of dat ik naar Radio 3 ga of zo. Als jij nu aan de hand van... Kijk, we gaan nu vijf... Dit is de volgorde. Ik heb vijf ja. titels voor je neergelegd. Okay. En als jij mij nu, zeg maar, mini-masterclass... Met, eh, dit, dit is het materiaal wat je hebt. Dit is mijn stem. Ja. En dat jij mij een beetje gaat coachen in van ho hoe je dat dan doet. Dit is... Maar Jij gaat nu gewoon die vijf plaatsen zo aan elkaar praten... en dan ga ik het ga ik ook proberen om dat een beetje zo ja, te doen. Ja, maar voeren. dit is heel moeilijk, want ik heb, dus, ik heb, ik heb geen koptelefoon. Ik hoor, okay. het, ik hoor het zelf niet terug. Nee, maar ik deze, kan ook, er zitten kan allemaal hierna... mensen zitten daar ja. uh, die dat zelf instarten. Ja. Wat een Dishockey doet, of tenminste wat ik dan heel vaak doe... is altijd even de intro luisteren om even te kijken van hoe je dan uitkomt... Uh, wat je te vertellen hebt en wat je over een artiest kan okay, vertellen. Oké, maar dan kan, moeten we je, je een vertellen. beetje tegemoet komen. Ik kijk nu naar de technicus. Kan er überhaupt nog een, een, een koptelefoon geregeld worden? Nou ja, maar dan, het dan, zou beetje... dan, dan zou ik eigenlijk op de plek van de, van, de, van de technicus moeten zitten. En dat is volgens mij helemaal niet de bedoeling. Daar zijn we wel heel snel door het uur <laughs> heen, dat is wel weer wel. Maar wat, wat heel belangrijk is, en misschien is dat misschien... wel belangrijk om tegen jou te vertellen... Kijk, dit zijn mijn favoriete platen. Ja. Of, en dit zijn niet mijn favoriete platen, want jullie hebben zelf ook platen uitgezocht bij de artiesten die ik heel erg leuk Jouw vind. Jouw favoriete artiesten. Ik, heb, uh, het, ik vind Angie Stone van, geweldig, omdat ik haar toevallig heb gezien in, uh, in Paradiso ooit... En uh, daar haalden ze allemaal mensen uit het publiek. En zij heeft een fantastische stem. En zo'n grote vrouw die, ja. daar, die daar echt staat. En uh, echt zoveel soul in haar stem heeft. En dat is zo lekker om daar weg bij te zwijmelen. Uh, Jonathan Jeremiah, dat... Ja, ik heb die man twee keer gezien in, uh, in Carré. En twee keer met het Metropole Orkest. Eén keer alleen en... Uh, nee. met, is dit uh, ook informatie die je, ons, die je zeg maar tussendoor straks... bijvoorbeeld als je, als je op dat lunchprogramma bij Radio 2 zit... die je een beetje met ons gaat delen? persoonlijke nou, ervaringen. Ja, wellicht wel. Dat Bij Q uh, is dat de laatste tijd er niet helemaal meer van gekomen. Omdat we... Ja, mijn... Uh, dit soort... Zoals Jonathan Jeremiah draaiden wij bij Q Music wel. Maar... Um, het, het, ik kan nu wel weer dingen gaan ontdekken uh, bij de publieke omroep natuurlijk. En ik kan wel weer mijn muziek kan ik wel weer een beetje met jou delen en aan je laten horen. En je mag persoonlijker het, kan, zijn, bedoel je? je ik, kan, ik kan iets persoonlijker zijn uh, bij, bij de Karo en op ja. Radio 2. Ja, maar dan laten we even het begin van eentje stonden. Nou, Oké, okay. ja, dat is goed. Tuurlijk. Dat, dat kunnen we wel even doen, toch? Maar hier kan je dan overheen praten. Hier toch? kun je overheen praten. Je moet altijd weten hoe lang het intro duurt. Je moet altijd heel goed luisteren. Vaak is het zo dat je denkt van, ah, oh, ja, oké, okay, hier begint ze een beetje... Mm, yeah. En waarschijnlijk yeah. dat ze hier gaat zingen. Wish I didn't miss you so. Yeah, en daar nee, zit nee. dan zit zo dan zo'n heerlijke... Dat moet je een beetje meegaan in, die, in, in die, die... Je moet een beetje glijden, dat moet een ja. rollen. Jij houdt wel een beetje van glijmuziek, dacht ik zo, toen ik je voorkeuren zag. Nee, jij hebt deze plaat uitgezocht. Ja, ik heb ja. alleen de artiest uitgezocht. Ja, wel, maar die hebben heel veel glijmuziek. Yes. Het is Angie Stone. Ja, ja zie ik. Ja, oké, okay. bijna. She's not in love, ze she's just a friend. Dan gaan we dus naar de tweede nummer, die Jonathan ja, Jeremiah. Dit, dit is dus les 1. Je mag dus nooit, nooit. nooit een nummer zo in het midden stoppen. Dat kan dus niet. Nee, maar we kunnen dat, niet dat, vijf mag... hele nummers nu gaan draaien ja, in het programma. Nee, maar het, je, wil een, je wil een masterclass of je wil het niet. Oké, okay. als, je, als je nummers draait, dan moet je ze uitdraaien. Helemaal? Ja, niets is irritanter oh, dan dat je, okay. dan dat je okay. door de nummers okay. heen zit te praten. Ja, dan, en, dan moeten we nu afbreken. al meteen een harde, harde beslissing. Want dan moet je zo meteen gaan kiezen wat je, wat je uit dit lijstje wil horen. Ja, ik, ik heb een aantal artiesten opgegeven. Jonathan Jeremiah, Arrested Development. Ja. Ik heb toevallig ook live gezien. Ik heb John Legend ook live gezien. Jackson Brown heb ik nooit live gezien. Maar Jackson Brown het, het vind ik zo geweldig... omdat hij, um, hij heeft het, twee nummers uh, gemaakt. Het, nee, hij heeft honderden nummers gemaakt. Maar deze twee nummers zijn zo belangrijk. de Loadout Stay. Dat heeft Adam Curry heeft dat laten horen toen hij wegging bij, uh, bij Veronica. Die ging toen uh, uh, naar Amerika, toe, naar MTV. En toen dacht ik van, oh, dat, dat, dat vond ik zo'n mooi afscheid. Dat wil ik ook bij Q. Ik wil ook zoiets doen. Maar ja, in totaal duurt het twintig minuten, dus dat gaat niet gebeuren. Maar ik ga wel een ander afscheidsplaatje ga ik draaien bij Q. Daar heb je wel ideeën daar over. Daar heb ik ideeën over, ja. Dat ja. ga ik nog niet vertellen... want dat doen we maar, vrijdagavond tussen 6 en 7. En, maar is dat ook omdat het een, een, een emotioneel moment is? Je hebt zeven jaar daar... Uh, uh, zit je daar? Nou... Die gaat nu weg? Het, de programmaleider van Q-Music kwam naar me toe, dat is Iwan. En die zei: Van uh, ja, wat wil je doen? Ik zei: Nou, helemaal niks eigenlijk. Gewoon, nee. ik wil gewoon lekker muziek draaien. En dan ga ik weg. En dan zien we elkaar wel weer een keer. En toen zei hij: Ja, maar vind je het niet leuk om dan gewoon je eigen muziek uit te zoeken? En uh, toen dacht ik: van, Nou ja, misschien ook wel. En toen kwam Wouter. en Wouter is een collega van mij. Die zegt: Ja, maar je moet tussen zes en zeven moet je er zijn vrijdagavond, want dat wordt leuk. Oh, dus er wordt iets georganiseerd. Dus de, er wordt je? waarschijnlijk iets gedaan. Ja. Iets met een deur die open gaat en daar staan dan ja, mensen ja. achter. En de, wat... de deur die dan heel hard <laughs> dicht wordt gesmeed. Um, wat, dus... wat, wat is je belangrijkste motief om, om ook van de commerciële naar de publieke te gaan? Dat is opmerkelijk. Om ergens ja waarom te is gaan... dat opmerkelijk waarom waarom is dat uh, nou ja vaak komen er wel de... meer mensen over ja dan, dan nou dus. vaak is de gang de andere kant op hè? Uh, veel mensen gaan van de publieke naar de commerciële mm -hmm. en je zit daar natuurlijk eigenlijk best goed Q Music ja. loopt goed ja. het programma loopt goed ja. goed naar geluisterd ja. dus er is iets waarom jij naar Radio 2 wil op die plek waar Frits Spits uh, ja toch ja. toch veel veel uh, ja, veel ere heeft, heeft behaald. Ja, absoluut. Tussen twaalf en twee. Ik, uh, ik werd gebeld door uh, de KRO. Of ik een keer wilde praten. Uh, ik wist dat Frits Pits uh, weg zou gaan in uh, januari. Ik had er helemaal niet over nagedacht... dat ze mij daarvoor zouden willen polsen of willen hebben. Mm -hmm. um, en ik vind uh, de laatste nou, een paar jaar bij Q... heb ik het ontzettend naar mijn zin. Maar ik... ik Verlang wel naar wat meer vrijheid in het, in het maken van radio. Ik wil eigenlijk gewoon weer radio maken. En dat doe en wat ik bij doe je Q. Nu? Nou, bij Q doe ik, dat, doe ik dat ook, maar toch op een andere manier dan dat ik een beetje gewend ben van vroeger. En um, ik vind het, het, het, het ontdekken van de muziek en het uitzoeken van de muziek en mensen kenbaar maken dat er iets nieuws is, dat vind ik zo fijn. Ik vind het. Zo lekker om met mensen uh, te praten over de radio, of op de radio, met wat er gebeurt en wat er in een belevingswereld uh, zit. En uh, om dat te kunnen combineren met, uh, met muziek, dat kan ik uh, moeilijker bij Q Music dan mm -hmm. bij radio 2. Omdat er strengere regels zijn of omdat het meer geformateerd is. Nou ja, een, een commercieel station is natuurlijk. Het, het belang voor een commercieel station is uh, om geld te verdienen. En uh, het belang bij uh, de publieke omroep is niet alleen maar geld verdienen. En dat sprak mij op een gegeven moment aan. En ik heb 20 jaar of, of 18 jaar bij de commerciële omroep gezeten. En ik vind het een superspannende uitdaging om iets nieuws te gaan bedenken. Want het, Frits Pits is niet op te volgen. Laten we daar even duidelijk over zijn. Frits Pits is een icoon van de Nederlandse radio. Heeft 40 jaar heeft hij daar een prachtige. of 40 jaar een geweldige carrière gehad. En de laatste, volgens mij sinds 95 heeft hij op Radio 2 een fantastisch programma gemaakt. Dus laat ik vooral niet de illusie hebben om hem op te, te volgen. Maar ik kom wel op het tijdstip waar hij uh, heel lang heeft gezeten. Ja. En tussen 12 en 2 is een fantastisch tijdstip. Ik bedoel, uh, de KRO die, uh, die geeft me de mogelijkheid om twee uur lang te vullen... Um, uh, met, een, met een volledig programma waar we helemaal over na mogen denken... Waar, waar ik helemaal mijn tanden in mag zetten... waar ik allerlei dingen bij kan bedenken... Nou, dat is, ja, ik zou wel gek zijn als ik het niet zou doen. Dat is duidelijk, ja. ja. Dat is verkeersinformatie. Al de hele middag eh, problemen bij Arnhem, bij knooppunt Velperbroek... waar een vrachtwagen door de middenberm schoot aan het begin van de spits... en dan nog steeds licht. Ze zijn bezig met de berging, maar de A12 is in beide richtingen dicht... en dat levert in beide richtingen korte files op bij knooppunt Velperbroek... zowel naar Arnhem als naar Duitsland, twee kilometer. Gijs Staverman is de gast hier. Jonathan Jeremiah. Oh, sorry. Ja, ja dankjewel. <laughs> ik zit even ja. over de muziek te praten. Ja, ja, ja. Dat, dat geeft niks. Hij wil straks nog even Jonathan Jeremiah. Gaan we als dat mag. Weer, ja, dan gaan we dat nog even. Ach, verder. dat was zo'n geweldig concert. Ja, dan geweldig moet ik toch even, jongen. Ja? Twee, keer, twee keer in Carré heeft hij opgetreden. Eén keer met Michael Kiwanuka. Uh, dat was de laatste keer met het Metropool Orkest. En als je dan in Carré zit met het Metropool Orkest. En zo'n artiest. Ja, dat is... Dat is Wat een waanzinnige stem heeft die man. Hè? Ja, geweldig, Zo diep. Ja. Ik vraag me af hoeveel pakjes check hij per, per dag rookt. Ja. Maar volgens mij rookt hij Hij niet. heeft volgens mij zijn hele baard opgerookt. <laughs> ja, daarom, ja. daarom heeft hij zo'n zwaar geluid. Ja. Je, je, je komt op die plek van 12 tot 2. Je zegt, ik ben niet de opvolger van Frits Pits. Maar wij zijn natuurlijk toch wel zo ranzig geweest... dat we Frits Pits even gebeld hebben. Tuurlijk. Die overigens licht knorrig was op, <laughs> op het verzoek om iets hierover te zeggen. En hij zei dan ook, ik heb mij voorgenomen helemaal niets te vinden. Okay. Ik ken zijn werk niet... Van jou dus niet. En hij we ik weet er ook niet genoeg over te zeggen. Programma's vernieuwen en verjongen, dit hoort erbij. Ik ben blij met mijn overstap. Ik wil niet in de weg staan. Ik ken zijn Jeetje? werk niet. Ja. Nou, ik zat meer dat, dat hij mijn werk niet kent. Dat, ja, nou, sorry hoor, maar daar bleef ik ben, Ik nogal... ben geen kunstenaar. Nee, <laughs> ik bedoel, maar uh... ik bleef er toch een beetje aan haken. Jij bent twintig ja. jaar op de radio voor ja. een groot en breed publiek. Ja. ja. En jij komt op een... Dat verbaasde op een, mij. Op een maar... plek... Ja. Ja, wat wil hij zeggen? Wat, op een wat, plek wat, uh, waar ja. een man zit die ja. heel erg veel radio maakt. En mm -hmm. volgens mij heel goed weet wie zijn collega's zijn. En ja. hij dan zegt, ik ken zijn werk niet. Nou ja, dat, dat, uh, dat is uh, redelijk vreemd. Want hij uh, heeft mij continu aangekondigd toen ik met Jeroen van Enkel op vrijdagavond uh, Stafelman Van Enkel deed. Dus dat, dat weet hij wel. Uh, het, dat hij zegt van, ik... Uh, uh, ik weet dat er verjongd wordt en dit hoort erbij. Ja, ja dat, dat, dat weet ik niet hoe hij daar tegenover staat. Ik kreeg overigens wel een heel lief sms'je van hem. Uh, je denkt hij, gewoon ja, dat het hij... een klein beetje schuurt, dat idee van verjongen. Ja, dat hij het vervelend vindt, Ja, dat ja Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, hij, is, hij heeft een prachtige carrière natuurlijk. En hij gaat iets uh, heel erg leuk ja, uh, had... leuks doen op Radio 1. En... Um, en wat ik wilde zeggen, hij, hij stuurde mij een heel lief sms'je. En hij zegt, ik wens je heel veel succes. Ik vind het heel leuk dat je het gaat doen. En je komt bij een prachtige, prachtige radioomroep terecht. En... Um... Dus dat ja, staat een beetje haaks tegenover het, wat hij ja. dan tegen jullie zei. Maar misschien heeft hij met jullie slechte ervaringen. en dat, nou, dat zo... kan me echt helemaal <laughs> dat niet voorstellen. Dat weet ik ook niet. Nee, echt helemaal niet. Giel Belen, die hebben we ook gebeld. En die oh. zei: Ik heb meteen een sms'je gestuurd. Welkom ja. terug bij de publieke omroep. Dat is een ja. hele goede zaak voor Radio 2. De verjonging is ook een goede richting. Na Frits Pits is iets natuurlijk al sneller verjonging. Zegt hij heel gemeen, Giel Belen. Oh. Maar ik denk dat Gijs echt geschikt is hiervoor. 47 is natuurlijk niet jong, maar Gijs nee. wel. Dat ja, lief, ja. Zit ah, een, het zit, ja. Ook beetje, zit ook een beetje in het scherps in dit commentaar. Ja, ik wil net zeggen, ja. Ja, moet ja, ja, dat is... een uh, ja. mannetjes. It's a, it's a number. Ja, ja. 47 ja. is een number. Ja. ja, ja. Hoe belangrijk is het... Uh, je, je had het al over van, nou, het geeft me meer vrijheid. Die ja. vrijheid die, die kon je eigenlijk alleen maar op dit podium krijgen... bij de publieke omroep, omdat... omdat het... omdat het... omdat, het, omdat zij dat meer bieden omdat het minder commercieel is. Ja, dat wat, klopt. Wat ja. wil jij daar dan precies in, in die vrijheid? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, Spits, Spits het is, heeft bijvoorbeeld heel veel informatie, nieuws. Ja, waar die, waar, waar, dat, wat hij als geen ander heel goed deed ook. Ja. Hij, kon het, hij kon een prachtige mix maken tussen muziek en tussen, uh, tussen informatie en tussen journalistiek. Um, ik ben daar anders in, want ik, ik ben veel meer entertainment gericht. Ik ben ook wat commerciëler, denk ik. Ik... Uh, uh, Um, het, het, ik zou die combinatie heel graag willen maken met de muziek en met entertainment en wat er gebeurt uh, in de wereld dat vind ik ook heel interessant maar wel op een manier ja, zoals je daar 's middags over praat met elkaar als je een broodje zit te eten aan de, ja, aan de lunchtafel ja, je grondtoon is eigenlijk licht en ook wel vrolijk toch? ja, ja ik ben altijd heel vrolijk ja, ja. Is, is, dat een, is dat een bewuste keuze of gaat dat gewoon zo? Nee, nou ja, zo zit ik nou in, in elkaar. Ik, uh, ik ben een heel vrolijk mens en een, uh, ik, ik ben een heel positief persoon. Ik, uh, ondanks dat ik van alles in mijn leven ook al heb meegemaakt, maar ik probeer wel zo positief mogelijk uh, dingen te bekijken. En ja, ik vind het leuk uh, dat andere mensen dat ook doen. En ik, wat voor mij het belangrijkste is, is dat ik mensen uh, met een glimlach. Uh, uh, zover kan krijgen dat, uh, dat de dag even wat, uh, wat, wat, wat gezelliger in elkaar zit. En als ik dat voor elkaar krijg, dan, uh, ja, dan ben ik een heel tevreden persoon. Ja. Ik, hoef, ik hoef geen schaterlachende mensen voor de radio. Ik hoef geen mensen die huilend voor de radio liggen. Ik, uh, ik ben al tevreden met mensen die, uh, die er blij van worden. Ja. En maakt dat jou dan eigenlijk tot een uh, superieure blije eikel, om het maar zo te zeggen? Ben jij dat? Ik weet niet wat de definitie van een blije eikel is. Ik ben ongelooflijk blij is. Ongelooflijk opgeruimd. Nou, ik vind nou, opgeruimd helemaal niet. Blij vind ik nog iets anders dan positief. Mm -hmm. Een blije eikel, ik snap precies wat je bedoelt. Een blije eikel vind ik nog iets uh, anders dan positief. Ik uh, bekijk dingen wel positief, ja. ja. En, uh, en dat, ik, ik zou het mooi vinden als andere mensen dat ook doen. Oh, je hebt er ook nog een soort uh, missie bij. Nee, ja, maar, nou, dat is niet echt een missie, maar ik vind, ik vind dat mensen... Maar je vindt de media te negatief, of...? Nou, ik denk dat mensen... Kijk, negatief is, uh, is uh, af en toe wat uh, erotischer dan, uh, dan positief. En het, uh, hoe negatief mensen in het leven staan. Het, het, ik bedoel, als je de, de media of de, de krant... of sommige vormen van radio of televisie erop na uh, kijkt... of slaat of luistert... Hmm. dan is uh, negativiteit uh, soms interessanter... en dat, dat verkoopt meer dan, uh, dan positiviteit. En dat vind je jammer? Jammer, ja. Je vindt het leuk, hoor. Voor jezelf, ik vind het, maar je vindt het sowieso ook leuk nee, ik vind om, als het, ontvanger. Ja, ik vind het leuker om uh, positief nieuws te horen. Ja. Wij spraken met jouw broer, Ruud. Ja. En hij vertelde: uh, hij, hij heeft ons even uit de doeken gedaan hoe het gezin eruit ziet. Want dat <laughs> willen wij dan ook altijd meteen weten als je een uur gaat praten. Ik ben de oudste, zei hij, Ruud mm -hmm. dus. Gijs is de jongste. Eigenlijk waren we met z'n drieën. Remco die zat er nog tussen. Hij had last van schizofrenie, ja. autisme. En heeft af en toe in een gesloten instelling gewoond. Hij was enorm talig, hij wilde Frans gaan studeren... maar dat is Klopt. helaas nooit tot een goed einde gekomen. Remco kreeg een hardnekkig virus, dat wilde maar niet weggaan... en hij overleed acht jaar geleden. Mm -hmm. Mijn ouders waren er stuk van. Ja. Ik neem aan dat jullie broers er ook stuk van waren. Ja, ja. mijn ouders denk ik wel iets meer nog, omdat zij een... Uh ja, toch een, een nieuwe functie in hun leven hadden ontdekt. Omdat ze, uh, omdat ze voor Remco aan het zorgen waren. Hij was eigenlijk manisch depressief, heb ik begrepen. Nou, hij had, hij had, hij had uh, manisch depressiviteit. Hij was schizofreen en hij was psychotisch. Hij had uh, drie verschillende vormen. Wat heftig. En ja, dat was heel heftig. Dat uitte zich in uh, uh, ja, uh, driftbuien. Nou ja, driftbuien, dat, dat klinkt nog wat, wat, wat mild... Maar uh, ja, hij kon. Uh, hij kon echt uh, agressief. Ja, ja hij was echt agressief. Ja. En um, uh, dat, was, dat was heel moeilijk was dat, om dat mee om te gaan. Maar hij heeft dat best wel lang gehad. Ik denk wel een jaar of 18, 19. En uh, toen later is hij, uh, is hij overleden aan een longontsteking. Ja. En, en die longontsteking die was min of meer gerelateerd. Uh, aan zijn totale ziektebeeld. En aan het medicijngebruik, denken wij. Ja, omdat hij het hem verzwakt had. Ja, hij, hij gebruikte zoveel medicijnen. dat hij op een gegeven moment uh, ja, geen weerstand meer had. Ja. En die medicijnen, ik geloof dat hij wel iets van 28, 29 pillen per dag moest nemen. om zijn uh, psyche in bedwang te houden. En dat is een lange tijd is dat goed gegaan. En toen ik weet nog dat ik hem heb bezocht op de, in Alkmaar. toen lag hij op de intensive care. En toen um, had hij een aantal van die medicijnen niet meer... omdat dat niet werkte met de antibiotica. En toen merkte ik dat hij weer de zieke Remco was... van 15, 16 jaar geleden. En daar schrok ik wel heel van. Ik ben, ik was, toen hij ziek werd, was ik, ben ik daar heel erg van geschrokken. Omdat ik het een... Um, um, ik, vond, ik vond het zo'n absurde, idiote manier van, van ziek worden... Uh, mensen die totaal buiten zichzelf treden, die niet meer weten wat ze doen. Uh, alleen maar omdat er een, ja, een soort verbinding in hun hoofd uh, niet goed werkt. Um, dus ik vond het, uh, ik vond het heel, heel heftig. Um, en, en mijn hoe ouders. Ging jij, hoe ging je daarmee om, dan? Hoe ging je met je broer om? <kugels> ja, dat is in, in etappes gegaan. Uh, mijn, uh, toen hij uh, in het begin, toen hij net ziek werd, toen was hij heel agressief. Later is hij. Dat heeft er nog een hele tijd geduurd voordat psychiatrische inrichtingen... Um, hem niet het voordeel meer van de twijfel gaven. Dat was toen zo. Je, je, je kreeg het voordeel van de twijfel... om te kijken of het misschien dan nog wel wat, wat beter gaat. En toen, uh, toen was ik een beetje bang voor hem. En later, toen hij medicijnen kreeg... Toen, ja, toen raakte hij in een soort algehele nulstand. En toen ging het wel wat beter om met hem om te gaan, maar... Ik ben altijd heel boos geweest op, uh, niet op hem, maar op die ziekte. Omdat uh, hij was, Ruud was uh, mijn oudere broer. Maar Ruud was altijd een beetje suf in mijn ogen. En Remco was mijn, uh, mijn stoere broer. En die nam en avontuurlijk me mee. Avontuurlijk was hij. Ja, die was avontuurlijk. En die nam mm -hmm. me mee naar feestjes. En die het was nog hartstikke jong. En hij, hij nam me mee naar Tuschinski. En dan leerde hij me roken in de bioscoop in Tuschinski. En dan... Zei hij van ja, dan moet je die sigaret zo halen, dan moet je hem een beetje bewegen, dan zie je geen rook. Ik bent er nog dat... niet afgekomen. Nee, ik ben er nog steeds niet afgekomen. <laughs> <laughs> en dat, de, de, de, Remco was mijn, uh, was mijn stoere, stoere broer. En toen hij overleed, toen, dat, dat was wel een heel raar moment. Toen uh, was ik 18 jaar helemaal vergeten. Die 18 jaar die daarvoor lag, was ik helemaal kwijt. En ik dacht alleen maar aan hem hoe hij 18 jaar geleden ja, nog allemaal leuke dingen met me deed. En van, uh, ja, van de een op de andere dag is hij toen ziek geworden. Dus ik was heel boos op die ziekte. Maar ik kon het uh, heel goed met hem vinden. Ik, uh, uh, ik was ook zijn, uh, ja, zijn kleine broertje, ondanks dat ik ouder werd natuurlijk. Uh -huh. en, en, nou uh, en jij was ook... Jij was ook. Zijn blije broertje. Ja, ik was zijn vrolijke broer. Die en waarschijnlijk echt misschien ook wel helemaal niet eens goed kon bevatten... wat dat nou precies was, wat hem tot deze nee, maar als je daar man maakte. Nu begrijp ik dat het, uh, dat het een ziekte is uh, waar je ook niets aan kan doen. En dat dat ontstaat en dat gebeurt. Maar toen de tijd had ik daar helemaal geen verstand van. Ik begreep er ook helemaal niets van. En ik werd toen ook... Uh, ik werd aangenomen bij Veronica. Hij was heel trots was hij erop. Hij vond het helemaal te gek. Hij was ook een, uh, een enorme fan, zei hij altijd. En het, het, Ik heb nog steeds... Um, ik heb altijd een stapel met, uh, met, met papieren en verzekeringsdingen. En Dat is al een grote stapel. Die ligt op mijn bureau en daar zitten altijd nog een paar briefjes van hem tussen. Dat hij uh, heel blij was met... Uh, had ik iets wat voor hem gekocht of kleding of, of schoenen of, of een beeldje of weet ik veel. En dat... En eens in de zoveel maanden dan moet ik daar weer wat tussen zoeken. En dan kom ik ja. dat altijd weer tegen. En dan is hij er altijd nog even bij. Of zo. Hij is er ook altijd hoor. Maar het is, ja, ik mis hem af en toe wel. Ja. Heeft het je bepaald? Ja, ik denk het wel. Tuurlijk. Hoe, hoe denk je? Nou ik denk, nou ja, als je dat soort dingen meemaakt... dan bepaalt het hoe je, hoe je leven in elkaar zit. En uh, uh, het bepaalt dat je... Ik denk dat ik wel um, eerlijk en open kijk. Naar nou, het, het heeft mij zo bepaald dat mijn moeder, die zei dat ooit wel eens: die zegt van ja. Besef dat als, uh, als je iemand op straat ziet liggen, of een zwerver, of, of iemand die, um, uh, die aan het bedelen is, dat zijn ook vaak mensen die dat niet zelf gekozen hebben. Ja, en dat zijn ook, ook vaak. Zijn. Die zijn ook uh, de, de, soms psychiatrische patiënten ja. die, die worden niet meer opgenomen in ja. psychiatrische inrichtingen. En ja, wat dat betreft kijk ik daar wel anders tegenaan, ja. En het bepaalt natuurlijk bepaalt het je leven. En misschien dat ik... Uh... Nou, in welke zin dan eigenlijk? Nou, ja, dat is net, ja, Je wil er meteen weer een definitie van... Of het, uh, nee, dat, nee, dat ik dit wil... of dat dat. Of dat, nee, dat zo, nee, maar... nee, nee, nee. Ik wil gewoon iets dieper graven. Want, want ik, ik denk dat het bepalend is. Ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat er... Uh, ja, nou... jij, bent, <coughs> jij, bent het, jij bent het succesvolle... Jonge, vrolijke broertje. Mm -hmm. Ja. En je hebt altijd binnen een gezin, heb je allemaal een rol. Ja. En die moet ook gewoon volledig gespeeld worden. Anders dan werkt het niet nou meer. Nou ja, het, het, ik heb een heel lang gedacht. Misschien is het ook wel een soort afzetten. En dat ik, dat ik heel vrolijk en actief en uh, uh, aanwezig wil zijn. Uh, vanwege het feit dat mijn broer ziek is geworden. Mm -hmm. um, dat, dat zou kunnen, dat ik daarom in de. In de sfeer terecht ben gekomen zoals ik. Uh, dat, dat dat het waarschijnlijk is dat het mijn leven ge, uh, bepaald heeft. Maar kijk, ik denk. alles wat je meemaakt in je leven. dat bepaalt je leven. Dus ja. alles wat je, wat je. dat zijn vrolijke mensen. dat zijn zieke mensen. dat zijn mensen die, die ziek worden en doodgaan. dat bepaalt je leven. En wat dat. ja. Hoe Specifiek dat dan is, dat dat niet. Dat kan je niet, dat, ik, dat, nee, je niet nee, precies, precies de vinger op leggen. Dat, dat vind ik best wel Maar jouw grekken. broer, die die die we bevroegen, je ja, ja. oudste broer die we bevroegen, uh, die die gaf meteen een hele goede schets ook van dat gezin waar je uitkomt: met, met een met een kaaswinkel, met hardwerkende ondernemers, ja. je beide ouders. Dat jullie moesten folderen, dat dat zonder piepen ook gewoon gebeurde. Ja. Dat jullie eigenlijk allemaal dat geen probleem hoor. Het is niet dat we met een Karwats, zo met nee, een nee, zweep. Nee, nee. nee, maar gewoon hard werken, niet zeuren. Ja, ja, ja, gewoon ja, niet zeuren. Ja. No Schagen hebben we het ja. over. We mm -hmm. hebben het over. Komt, komt Gerard Joling uit Schagen? Of denk ik ja. alleen maar? Ja, die komt ook uit Schagen. Ja. Kwam die ook bij het COC toen jij daar kwam? Oh, dat zou ik niet weten. Ik heb oh. Waarschijnlijk ja. dat ik hem niet gekend heb. Dat mij, mij dan ook eens. Wel ja. Ja, nee, die ja. nee. het... zat al bij de oudere jongens. Oh, ja, ja, ja. <laughs> dat ik. zal het zijn, ja. ja. Nee, maar Noord-Holland, is dus echt die Noord-Hollandse mentaliteit van, van Nou ja, ik weet aanpakken. niet of het... Ja, ik denk wel dat het noord hollands is, maar het is ook... Ja, zo ben ik wel opgevoed, ja. Gewoon niet zeuren, gewoon niet zeiken. Uh, ben je jij moet... zelf eigenlijk ook zo? Ja. Ja, ze zitten ook in elkaar. Ja. En is dat prettig eigenlijk? Ik vind het voor mezelf heel prettig, ja. ja. Want? Gewoon, nou ja, gewoon... Uh, mijn moeder zei altijd van als je iets wil hebben dan moet je ervoor werken. En dan moet je, ik moest vroeger uh, bollen pellen en, of op het land uh, bollen rooien. Of uh, ja, dingen doen bij de boer. Of, uh, en dan zei ik ja maar ik wil een cassette record kopen. Nou, dan zei mijn, je, mijn moeder die zei dan nou dan moet je er wat voor doen. En uh, een beetje en dat sparen. Vond ik, en een ja. beetje sparen en dat vond ik eigenlijk de normaalste zaak van de wereld ook ja. En ja. mijn moeder die, ja, dat is ook al jaren geleden, die zei ook van uh, als, je, als je een baan krijgt dan wil ik dat je kostgeld betaalt. En toen dacht ik van, oh, nou, maar waarom dan? Want ik ben toch je kind? Ja. En toen uh, zei ze, nee, maar dan leer je ook... dat je op een gegeven moment geld achter, uh, achter de hand moet houden. En dat je ook elke maand gewoon wat geld kwijt bent. Ik, ik, wat betaal ik? 100 gulden of zo per maand. Dus dat viel ook wel mee. Maar ze dan moet je wel leren dat je, dat je met geld om kan gaan. En dat was eigenlijk de reden waarom ze, waarom ze dat deed. Dus ik vond het ook helemaal, ik vond het helemaal geen probleem. En ik vind, uh, ja... Hard werken, helemaal geen probleem. Misschien maakt het dat je nu, is het heel bruikbaar nu je ondernemer bent, ook. Want je bent natuurlijk niet alleen ja. DJ of, of radiopresentator, ja. maar ook ondernemer. Ja, bij ondernemers komt er nog veel meer bij kijken ja. natuurlijk, met, uh, met alles erop en eraan. Maar het is wel hard werken. En, uh, maar ik vind hard werken ook helemaal geen straf of zo. Het is, het, het, ik vind dat ontzettend ja, leuk. dat Radio 2 gewoon heel blij met je zijn. Denk je dat? Ja, je zal wel iets betaald <laughs> krijgen, maar ze zijn vast heel <laughs> erg blij mee. Volgens mij zijn die dames nog aan het voetballen, of hoe, hoe, hoe, hoe zit dat? Zijn ze niet is meer klaar? aan het, oh, het is klaar. Wedstrijd over. En vertel, Frank Wielaert. Het is nog niet klaar, maar voor Nederland is het wel zo goed als klaar. Zullen we maar zeggen. We zitten in de extra tijd van de tweede helft. En IJsland staat nog steeds voor. En Nederland heeft een groot gedeelte van de tweede helft geprobeerd het doel van IJsland te belegeren. Nou, dat is allemaal wel gelukt. Alleen dan uiteindelijk de paas bij iemand krijgen die op doel kan schieten. Dat lukte dan voor een heel groot gedeelte niet. Nu is de wedstrijd overigens wel afgelopen. En weet IJsland dus. Dat het door is naar de kwartfinale. Want de winnaar van deze wedstrijd eh, kreeg dat in ieder geval eh, wel voor elkaar. En Nederland weet dat het uitgeschakeld is en naar huis mag. En dat terwijl ze zich zoveel voor hadden gesteld vooraf van dit toernooi. Ook al wisten ze van tevoren, we zitten in een zware pool En eh, zou dit zomaar het eindresultaat kunnen zijn? Daar wilden ze niet aan, aan, aan denken. Daar wilden ze niet in geloven. Zeker niet na het goede uh, spel tegen Duitsland in de openingswedstrijd. Maar daarna is Nederland nooit meer zo goed geweest. En het grote probleem, het uitblijven van goals. Nederland heeft de kansen wel degelijk gehad. Eigenlijk in alle drie de wedstrijden wel voldoende kansen gehad om te scoren. Maar uiteindelijk blijft de nul staan over drie keer 90 minuten. En dat betekent dat je doodleuk laatste wordt in Pool B. Het Nederlands vrouwenvoetbal elftal kan naar huis. Het EK is afgelopen. Het is gewoon een droevige constatering en keihard feit... de dames kunnen naar huis vertrekken. Okay. Dankjewel, Frank Wielaert. Ben jij een sportman eigenlijk, Gijsdhavenman? Ja. Mm, yeah. <laughs> Dit is eigenlijk nu al zo'n raar antwoord... dat het nou, waarschijnlijk juist... gewoon nee is. Nou, Een sportman in, in sport volgen niet. In het zelf doen ook niet zo heel veel, maar wel iets meer. Dus ik ben één. Je bent week, aan het trainen. Ik ben wel eens in de week aan het trainen. Ja. Ja. Ja. Jij, zei, jij zei tegen mij dat ik er goed uitzag en dat ik aan het sporten. Ik zal nog verder gaan. Ik okay. vond dat je ongelooflijk uh, afgevallen was. Oh. Toen je binnenkwam, dacht ik echt, jeetje, wat een. Wat maar een... ik was nog niet zo dik. Het ja, me lijkt wel een vrouwman. Als je <laughs> nu <laughs> bij praat. Zo praat je niet met me. Oh, okay. Ik zei niet dat je dik was, maar ik, nee. het viel me echt op. Er kwam een soort jonge god binnen. Nou, dank je. Ja, en 47, jaar. nou, ik zou het je niet geven hoor. Nou, dank je Verf jij je haar of zo? Nee, helemaal niet. Nee, ik doe nee. er niks aan. Het no. groeit af en toe wel een haar uit mijn oor. Dat moet ja, je de, gewoon afknippen. Dat is het enige wat ik merk als ik wat ouder ben. Dat vinden vrouwen ook niet leuk. Nee, dat, dat dacht ik al. Er is een heel pakket wat in het leven hoort: dat is ambitie, dat is hard werken, dat doe je allemaal. Dat mm -hmm. is een bedrijf leiden. Maar bijvoorbeeld, vroeger riep je ook: ik wil een kind. Ja. Ik wil een gezin. Ja. Ik wil. Hoe, hoe gaat het op dat gebied als ik deze intieme vraag nog stellen... <laughs> Hoe het, hoe het op, op dit moment gaat op dat gebied? Ja. Uh, wat is er nog van je kinderwensen over, bijvoorbeeld? Nou... Ik ben nu 47, dus het is wel een leeftijd dat je... Nou, moet het gebeuren, bedoel je? Of... Ah, een beetje over nadenken, lijkt me. Nou, Brian Adams die is papa geworden toen hij 51 werd... voor de allereerste keer. Mm -hmm. Omtrekkende bewegingen dit... zijn dit in je wat. <laughs> <Om niet, laughs> Kom op. Om niet, uh, om niet uh, meteen te zeggen dat ik hetzelfde als Brian Adams... Of, uh, maar ik... Uh, <laughs> uh, uh, ik uh, uh, nou, ik zou het je sterker vertellen. Ik zou het heel erg leuk vinden om papa te worden... en ik euh, heb dat nog niet mee mogen maken. Mm -hmm. En wellicht dat dat ooit een keer uh, gaat gebeuren nog. En als Ons lieve Heer dat bepaalt, dan gaat het gebeuren. En zo niet, dan niet. Mijn moeder zei dat. Uh, ik praat wel veel over mijn moeder. Maar mijn moeder die vertelde mij dit soort dingen altijd. En ik zeg dat op de radio ook steeds. Maar um, het is wel zo. Je krijgt kinderen. En die neem je niet. Hoewel heel veel mensen dat wel denken. Maar nee. je krijgt ze. Ja. En als je de, de marcel hebt dat het ook lukt. En dat het ook gezonde. Kinderen, als die ter wereld komen, dan zou dat fantastisch zijn. Maar dat is nog niet gebeurd. Dat is, en en daar, dat is ook niet iets waar je echt een strakke regie op hebt? Nee, ik nee, kan er keihard aan werken. Maar als het niet lukt, dan, dan lukt dat niet. Nee, ja. nee, dat snap ik. Je moeder is op dit moment... Uh, hoe praat jij nu met je moeder? Um, ja, mijn moeder is, uh, is uh, ziekig. Mm -hmm. um, wij noemen dat thuis altijd ziekig. Terwijl ze, ze heeft Alzheimer. Mm -hmm. uh, dat, dat stadium dat gaat steeds verder. Uh, ik praat wel iets anders met haar dan dat ik dat vroeger deed. Ik vind het, um, ik vind het best wel lastig om... Um, ik, vind het, ik vind het lastig om erover te praten. En ik vind het lastig om met haar te praten. Want ze praat anders nu? Ja, ja ze praat anders. Mm -hmm. uh, ze is heel veel dingen vergeten. Jou niet? Nee. nee. Mijn broer ook niet. Mijn vader ook niet. Um, ze Jou merkt. Broer? Uh, Remco, daar heeft ze het af en toe over. Uh -huh. Alleen die is, dat, die is niet fysiek. Uh, die is er nee. natuurlijk niet meer. Maar ze, ze heeft wel nog steeds uh, de herkenning die, uh, uh, die wat wel heel fijn is. Ik ga eens in de week ga ik er naartoe. En dan, uh, dan zie je aan dan zie je haar ogen een beetje glinsteren en dan weet ze dat je, dat je er bent. Uh, ze is een. Maar ik geloof twee maanden geleden is ze heel erg ziek geweest. Um, dat, dat vonden we best wel lastig. Omdat we niet wisten hoe dat af zou lopen. Ze dus kregen ook een longontsteking. Mm -hmm. En met die fysieke gesteldheid ja, is het gewoon veel lastiger. Mm -hmm. En, maar ik, uh, ja, ik, ik mis haar wel een beetje op de manier zoals ik vroeger met haar omging. Want jij praatte dus heel veel met haar? Ja, ik praatte heel veel en met ook, haar. Ja. En ook echt persoonlijke? Hè, ja, ik, het, ik, heb, uh, um, ik heb een paar relaties in mijn leven gehad. En uh, als, het, als die dan uitgingen, dan, was ik, dan wilde ik eerst naar mijn moeder toe. <lacht> om dat tegen haar te vertellen. Ja. En mijn vader ook natuurlijk. Maar vooral heb ik eerst naar mijn moeder toe. Ja, en ik weet dat ik een relatie heb gehad en dat ging niet zo goed. En dan belde ik mijn vader en zei mijn vader... oh, gaat het over die en die en uh, ik geef je je moeder wel. En dan kon ik met mijn moeder altijd urenlang aan de telefoon uh, zitten... Om, uh, daar, om daarover te praten, ja. En uh, om dat met haar te bespreken. En eigenlijk zou je dat nog wel het... willen? Sorry? Je zou dat nog wel willen? Dat je moeder erop op die ja, dat... zijn? <tus> het is een beetje omgedraaid, zeg maar. Ja, het, uh, ik zou het natuurlijk nog wel graag willen. Maar je weet dat het leven uh, nou zo in elkaar zit... Mm -hmm. Ik heb zo'n zo gesprek ook met mijn vader gehad. nog niet zo heel lang geleden. En mijn vader, die is heel boos. en die. Uh, ze zijn al 57 jaar bij elkaar. En mijn vader is dan heel erg geneigd om te zeggen: van ja, maar 57 jaar. dat, hè, dat is een keer weg. Waarop ik denk: van ja, maar je kan ook beseffen. dat het heel fijn is. dat je 57 jaar bij elkaar bent. Oh. en misschien nu niet op de manier zoals je dat vroeger wel had. Um, en dat, dat, ja, je kan natuurlijk heel. heel verdrietig zijn, maar je kan ook beseffen wat voor mooie dingen je wel niet hebt meegemaakt en, en hoe fijn dat is. En ik kan het heel makkelijk zeggen, omdat het, dat, dat, dat is hun ding natuurlijk. Ja, dat is hun maar ik snap hem wel. Ja. Ik begrijp maar hoe, het is de, wel hoe grappig dat voelt. dat je hem meteen in de praktijk brengt... of laat horen hoe dat eruit ziet, een optimistische jongen. Ja, uh, ja dat, dat is dat, wel zo. Dat, ja. dat, is, dat is een groot talent. Ja. Is zo? dat zo? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat helpt hem ook. Nou, dat, dat, ik denk het wel. En ik, Ja... Dat, dat hoop ik wel. Ja. Ik hoop dat hij uh, daar iets aan heeft en dat hij uh, daar een beetje blij van wordt. Want uh, het, het anders dan... Dan, dan loopt de, de, het zo naar af. Nou ja, In de tijd die hij nu nog heeft en nog met mijn moeder nog wel dingen kan doen... zou het heel vervelend zijn dat hij die, die niet goed benut... Het uur is uh, bijna voorbij. Ja, dat... dat had jij ook niet gedacht, Gijs Staaf. Maar nee, dat had dus ik zo... zeker niet gedacht. We gaan zometeen in uh, twee dingen luisteren naar politicoloog en publicist Monique... over het succes en de keerzijde daarvan. Alice de Bruin presenteert het programma naar hebben We hebben nog 20 seconden, 23 oh. eigenlijk. Wat ga je op je tegel zetten? Ja, dat weet ik niet. Er zit ja, ik nog een week op. over na te denken. Nou zeg, kom op man. Alles komt goed. Nou, dat past helemaal bij jou. <laughs> Het is een beetje een gemakkelijke ja, Dat vind ik ook, ja. ja. Je mag er nog even over nadenken, maar alles okay. komt goed doen we dan even ja. voorlopig alvast. Hè? Veel succes op, uh, op Radio 2. Dank je wel. Ja, doe het duurt nog een tijdje. Leuk. Ja, ik zou ja. fritsen hebben gedaan. Dank meneer Staverman. Dit was aflevering 2668. In één keer goed. Ja, haha, 2668. Morgen praten wij met regisseur Gilles Frenke over zijn documentaire Expeditie Oman. Tot dan. Radio 1. E Kennstof. NTR brengt cultuur.